Ik vind dat het de stommiteit was van de Amerikanen... en in het kielzog van de Amerikanen door Nederland... Om, om die oorlog te beginnen, hadden ze nooit moeten doen. En dat heb ik in het begin, voordat die oorlog begon, al gezegd. Wat hem vooral intrigeert is de reden van het kabinet... politieke steun te verlenen aan de inval in Irak. Die reden was er namelijk niet. Het bleek uit een gesprek dat Bolkenstein al voor de oorlog... met een geheime bron had... Uit dat gesprek kwam voort dat de Irakezen geen splijtstof hadden en ook niet de kennis hadden voor een atoombom. Dat de chemische wapens waren vernietigd na inspectie door de Verenigde Naties en dat er geen band te bekennen was tussen Saddam Hussein en Al-Qaeda.